Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code oranje in heel Nederland beëindigd. Alleen in het noorden geldt nu nog code geel in de nasleep van de storm Louis. De schade die de storm heeft veroorzaakt lijkt mee te vallen. Voor zover bekend is er in Nederland niemand gewond geraakt. Eerder deze winter was er al overlast door de stormen Pia, Gerrit, Henk, Isha en Jocelyn. Dat het er zoveel zijn komt volgens het KNMI niet door klimaatverandering... maar door de ligging van de zogeheten straalstromen. Booking.com verwacht een boete van 490 miljoen euro te krijgen... van de Spaanse mededingingsautoriteit. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het moederbedrijf van Booking. De boete is nog niet opgelegd, maar komt er wel aan volgens het bedrijf. De Spaanse toezichthouder had een onderzoek ingesteld... omdat het boekingsplatform misbruik zou maken van zijn dominante marktpositie. Spaanse hotels hadden daarover geklaagd. Ondanks de boete van bijna een half miljard maakt Booking.com nog steeds winst... Een Portugese hond wordt niet langer erkend als de oudste hond aller tijden. Het Guinness Book of Records heeft de vermelding geschrapt omdat het bewijs niet waterdicht is. De Portugese rashond Bobi ging in oktober vorig jaar dood en zou toen ruim 31 jaar zijn geweest. Opmerkelijk oud, want andere honden van het Portugese ras worden doorgaans 10 tot 14 jaar. Na twijfels van deskundigen bleek dat de geboortedatum van de hond... niet goed valt te controleren. Het record blijft nu in handen van een Australische hond... die in 1939 doodging op een leeftijd van ruim 29 jaar. Feyenoord is uitgeschakeld in de tussenronde van de Europa League. De Rotterdammers verloren na strafschoppen van AS Roma. Eerder op de avond plaatste Ajax zich voor de achtste finales van de Conference League... door in Noorwegen te winnen met 2-1 van Bude Glimt. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. En de wind neemt in kracht af. Minima vannacht rond 4 graden. Daarna een wisselvallige dag met soms zon en enkele buien bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 What does she pretend? I'll be your hope Sinceramente recordarte Si tú no estás la soledad combate La luna no sale si no te vuelva a ver ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al onderdeel eens aan mij bezweken Te maken niet op als jij niet meer bent Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con disimulo, Que si al miedo te lo quito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 Como pa olvidarte Porque sinceramente recordarte Si tú no estás la soledad Gana combate La luna no sale Si no te a ver Ik denk ik jou te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eens aan mij bezweken De wakel niet op als jij er niet meer bent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 On your dream. Turn around, ask yourself. So you think you're gonna win this time, man, child? and this for power in the you know now my diagnosis i believe in miracles words in this is ZFM. Zalensburg.